Ismaël de Bruin met het nos Now. Premier Rutte heeft met verschillende leden van het kabinet gesproken... over de situatie in Rusland, schrijft hij op Twitter. Rutte had een overleg met minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken... Ollongren van Defensie en Bruinslot Slot van Binnenlandse Zaken. Ook de inlichtingen en veiligheidsdiensten waren daarbij betrokken. We blijven de situatie nauwgezet volgen, laat Rutte weten. Wat er tijdens het overleg is gezegd, heeft de premier niet bekendgemaakt.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 Een Belarussische groep die zich verzet tegen de Russische invasie in Oekraïne... kijkt hoopvol naar de chaos die in Rusland is ontstaan. In een video spreekt het kalinouski regiment van gunstige omstandigheden voor de vernietiging van de dictatuur. Het regiment, het regiment roept Belarussische militairen op... om zich niet te mengen in het interne conflict in Rusland. Maar een lid van de groep zegt op sociale media... dat Belarussen zich klaar moeten maken om zich te verdedigen. Wielrenster Demi Vollering is voor de eerste keer het Nederlands kampioen geworden. Op het heuvelachtige parcours in Zuid-Limburg koos ze een vlakke passage op 15 kilometer van de streep om haar ultieme aanval te plaatsen. Ze reed nog ruim een minuut weg van de rest en pakte zo de Nederlandse titel op het WK wielrennen. Ploeggenoten Lorena Wiebes sprintte naar de tweede plek en Marianne Vos werd derde. Het weer het blijft nog lang warm vanavond. Rond zonsondergang is het 21 tot 24 graden. Morgen op veel plaatsen tropisch warm en dan wordt het 30 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Dit is Tim Schaap van de ANWB. Ik heb goed nieuws over de A10, de ring van Amsterdam. Er was namelijk een ongeluk gebeurd, maar de weg is zojuist weer vrijgegeven... Nog wel twintig minuten file rijden tussen Osdorp en Knopend Amstel. Ook nog file op de A9 Alkmaar richting Diemen tussen Batouverdorp en Knopend Holendrecht een half uur extra reistijd. Komt over door een ongeluk de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon, zee, Zandvoort, zomerhits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 Is voor goed voorbij. Want zingt vandaag, hoor jij bij mij. Die zonder zang. Maar dat is echt wel voorbij Ik loop nu met jou aan mijn zij. Maar al dat wachten was te moeite waard Ik heb de grote stap gewacht Het leven lacht en ik geniet ik zing hier voor jou dit liefdeslied. Laai, laai, laai, laai. laai, laai, laai, laai, laai, laai. Maar dat is echt wel voorbij Ik loop nu met jou aan mijn zij Maar dat is echt wel voorbij Ik loop nu met jou aan mijn zij Ja Dirk Meldijk. En uh, ja, vier zomers lang. Ja, lekker hoor. Hey, het is hier ook zomer natuurlijk. En uh, we gaan uh, lekkere muziek draaien. Zomerse muziek van wel. En uh, ik zou zeggen, welkom bij Tweede Uur. En als je zit te eten, eet smakelijk. En uh, leuk dat je afgestemd bent op ZFM Zandvoort. En het programma natuurlijk. Entertainment for You. En uh, ja, we gaan naar Chris. Meer muziek, meer variatie. Met Entertainment for You. Als je gaat.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 Het wordt zo anders, nee dat kan toch niet zo zijn. Geef niet op, ik wil bij je zijn. Want als je gaat, neem je onze hoofd.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 Tu despedida para mij fue dura Cena que te llevo a la luna Y yo no sube hasta la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 Dat was je dan, Enrique Iglesias en Nicky Jam. En uh, daarvoor hoorde je natuurlijk Chris met Alsje Gaat. En aan de telefoon hebben wij Perry Zuid Perry, een hele goede avond. Een hele goede avond. Ja, hoe is het? Ja, goed hoor. Dus, uh, het is lekker weer. Hè. En, uh, ja, ik dat sowieso. Optreden, optreden vandaan, dus uh, voor het Haring en Bierfeest in Vlaardingen. Ah, lekker. Dus uh, nu eventjes lekker eten en, en straks weer op pad. Ja, waar, waar, ga je, waar gaat de reis dan naartoe? Uh, vanavond moet ik naar Breda. Ah, dus de Brabantse nachten. Ja, inderdaad. Brabantse nachten <laughs> zijn lang. <hè? laughs> ja, ja, ja. ja. Hé, hey, maar ja, je hebt het behoorlijk druk. Hè? Ik bedoel, we zien ook op Facebook zien we hier en daar voorbij gaan. Met, met de ja. leuke optredens. Absoluut. Dus uh, ja, we mogen niet klagen. We hebben lekkere... ...volle agenda en leuke optredens. Dus uh, ja, we zijn, zijn een happy mensen zullen we maar zeggen. Ja, toch? Hey, um, ja, wij bellen je natuurlijk... Uh, ...hij is inmiddels al niet heel erg nieuw meer natuurlijk. Maar uh, de single natuurlijk... Uh, ...het knoopje aan je bloesje... ...dat je wil zijn... Ja, klopt. Ja, inderdaad. Eind april is die, is die op de markt gekomen. Ja. En uh, ja, een liedje wat ik uh, wat ik zelf altijd heel erg leuk vond. En eigenlijk mijn fans uh, vonden dit ook een heel erg leuk liedje. Dus ja, uh, ik, ik werd nog regelmatig gevraagd of ik dit liedje nog eens wilde zingen. Maar ik had er een muziekband van, wat eigenlijk zo verouderd was dat ik zoiets had, weet je wat, ik ga hem eens in een nieuw jasje steken. Ja. En uh, dan past hij weer goed binnen, binnen mijn repertoire wat ik, uh, wat ik tegenwoordig zing. En uh, nou ja, dat hebben we gedaan en eigenlijk was dat uh, zo leuk geworden dat we zoiets hadden van ja, we moeten hem gewoon nog eens een keer opnieuw als single uitbrengen. Ja, ja want uh, ja, in, uh, kijk, in eerste instantie zou je natuurlijk, toen de single net uit was, zou je hier in de studio aanwezig zijn, maar toen uh, ja, werd ik eigenlijk gevloerd, toen ja. <laughs> lag ik lang uit, om het maar zo te zeggen. Dus ik, ja, inderdaad. ja dus vandaar eigenlijk een beetje een verlaten uh, ja. bel. Ja, het is wat langer, langer geduurd, dus. ja. maar uh, bij de volgende single kom ik graag een keer richting Zandvoort. Ja, nee, dat, uh, dat komt wel goed, uh, Perry. Hé, hey, maar uh, ja, uh, wat, wat, wat zit er nog meer uh, in de kast, zeg maar, uh, deze zomer? Uh, nou ja, uh, we zijn op dit moment heel druk bezig met uh, nog een, uh, een late zomersingel zullen we maar zeggen. Dus uh, ergens uh, mediachts uh, verwacht uh, met een met een zomerplaat gaan uh, ja. uh, komen. Uh, en in november, als ik mijn 25-jarige artiestenjubileum vier... ...dan uh, ja, wil ik toch ook nog een keer van me laten horen. Dus dit jaar is het best een druk jaar met, uh, met plaat uitbrengen. Normaal gesproken doe ik altijd twee singeltjes. Eentje begin van het jaar, eentje van het einde, beetje, uh, einde van het jaar. Ja. Maar omdat het uh, 25-jarige jubileum is... Uh, ...mogen we dit jaar een keertje extra uitpakken. Ah, Oké, okay, want uh, ja, ja, uh, misschien, uh, misschien hier een keertje uitpakken dan uh, met het uh, jubileum. Net voor je jubileum dan. Nou ja, dat, dat lijkt me zeker heel erg leuk. <laughs> Ik bedoel, ja, als we dan toch over een jubileum hebben. Ja, ja dan, dan kom ik graag, graag jullie kant op. Dat, dat gaan we regelen. Dat komt goed met Dennis. Leuk, doen we. Hé, hey, en ja, zitten, zitten er nog wat aan te komen qua podia, grote podia's, deze zomer nog? Uh, ja, ik, ik sta wel op een aantal leuke festiviteiten, waaronder bijvoorbeeld de Nijmeegse Vierdaagse. Daar zal ik oh, dat is leuk op... Ja, daar ja. zal ik een aantal opdreden. Vandaag was het dan een uh, vrij groot podium in Vlaardingen voor het Haring en Bierfeest. En zo zijn er nog wel een paar van die, van die feesten die er aangekomen. Natuurlijk maken we dat ook weer op de social media uh, bekend. Uh, en uh, zoals ik al zei, 25, uh, 26 november heb ik mijn, uh, mijn 25-jarige artiestenjubilair in. We vieren met een uh, concert in, in het theater in Rotterdam. En uh, even kijken hoor. welk theater is dat? Luxor? Uh, Theater Zuidplein. Zuidplein, oké. Okay. Ja, want ja. dan... Uh, ik, ik, ik ben daar in ieder geval bekend, dus dat uh, scheelt. <laughs> ja, leuk. Dat, nee. uh, dus, uh, dus daar gaan we het, uh, het 25-jarige jubileum doen met uh, ja, kleine 700 man, uh, live orkest, uh, showballet. Nee, noem maar op. Dan gaan we een mooi feestje van maken. Ja, want uh, ik... Ik, ik, ik moet je zeggen, Haring Bierfeesten. Ik weet niet of dat nog een beetje uh, de, de ouderwetse gezelligheid is. Maar destijds uh, draaide ik altijd in Rotterdam. Heel veel met Haring en Bierfeesten. En uh, ja, Vla Vlaardingen was toen ook nog Rotterdam natuurlijk. En Capelle was toen nog Rotterdam. En ga zo maar door. Ja. Uh, maar dat, uh, is dat nog net zo gezellig of. Ja, absoluut. Het is uh, super gezellig. De, de, de pleinen staan dan lekker vol met, uh, met mensen. En ja, er wordt, er wordt gefeest, er wordt gezellig, uh, gezellig meegezongen, gedanst, nou en noem het maar op. En uh, ja, altijd een leuk sfeertje om, uh, om daarbij te mogen staan. Ah, gelukkig. Ja, dus, uh, dus niet uh, de nadigheid, zeg maar, die we de laatste tijd uh, vaak horen. Nee, nee, als ik weer terugkijk op vandaag, uh, zoals het vandaag was, was het, uh, was het gewoon weer uh, ja, een, su een supergezellige sfeer. Iedereen uh, was, uh, was gezellig met elkaar en uh, jong en oud uh, stonden te dansen. Dus uh, dat, dat zijn de feestjes die we graag zien, toch? Ja, ja inderdaad. En, uh, ja, die zien we juist heel graag. Weet je, en dat, uh, we, we hebben eigenlijk al een, een beroerde periode achter onze rug gehad hè? Dus, uh, van twee jaar en uh, dat, dat was al erg genoeg. Ja, inderdaad. Dus, uh, dus we moeten nu eigenlijk maar weinig opgeheid zijn. En gewoon lekker gezelligheid en feesten met elkaar, zeg ik dan maar. Ja, en dat is jou sowieso besteed? Dus, uh... Ja, maar ik, <laughs> ik, doe, ik, ik doe mijn best ervoor Dus uh, ja, ik, probeer, ik probeer het weer altijd een beetje te volgen. Dus, uh... Nou ja, ik, ik, voor zover ik je volg is het altijd gezellig. Dus dat, uh, dat, uh, dat zit wel snoer bij jou. Zeker, zeker. Hey, en, ja, ik, ik ga hem lekker draaien, dus als jij hem aankondigt... ...dan... Uh... Dan zet ik hem in. Helemaal goed. In ieder geval weer super bedankt voor de promotie van deze single. En uh, ja, ik hoop dat de mensen op Zandvoort FM lekker kunnen meegenieten... van mijn nieuwe single, Perry Zuidam... met Ik wil een knoopje aan je blouseje zijn. Hey, dankjewel, Perry. En ik zou zeggen, heel veel succes vanavond. Super, dankjewel. En uh, ja, tot de volgende keer. En tot de volgende keer. Hoi, hoor. Hoi, Alleen de stad in ging. Toen zag ik daar een meisje... Ja echt zo'n lekkere ding Ze droeg een hele ploesje Met knoopjes dik geknoopt. Ze was precies het meisje Waarvan elke jongen droomt Ik dacht meteen Aan me komen zou Ik, had zij. ik ga om de vandaar En zei ik hoe Ik wil een knoopje Aan je ploesje zijn Dan kan ik heel dicht bij je kleine Warme hartje zijn en s'avonds laat, oh wat een pret Dan lig ik bij je op een stoeltje naast je bed Na een hapje eten, naar de bioscoop Streelde ik haar haren en ik telde elke knoop Ik bracht haar weer naar huis en bij de volle maan Reef ik, ik steeds naar die knoopjes en ze vroeg, waar denk je aan? Ik zei spontaan, Een lieve schat, ik zal je zeggen wat ik in gedachten had. Ik wil een knoopje aan je blusje zijn, dan kan ik heel dicht bij je kleine warme hartje zijn. En s'avonds laat, oh wat een pret. Dan lig ik bij je op een stoeltje naast je bed. Suzanne, oh Suzanne, jij hebt alles waar een man van door. Zo, was je dan. Perry Zuidam En uh, ja, ik wil het uh, knoopje van je bloesje zijn. En uh, ja, we gaan uh, verder met de uh, lekkere muziek. Gerard Joling en uh, ja, lieveling. Hallo, hallo. Ja, ik praat tegen jou hoor, lekkertje. Lieveling, ik krijg je niet uit mijn gedachten. Lekker ding, laat mij niet langer op je wachten. Lieveling.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 Dat is je naam Lieve ik krijg je niet uit mijn gedachten Lekker lief, laat mij niet langer op Kom jij nou in het leven? Zich te veel met ons. Jij bent toch mijn vrouw. Wij moeten samen leven. Al doet dat soms wel een beetje pijn. Maar ieder huwelijk is als het weer: soms regen of zonneschijn. Je Wat was je dan? En, uh, je laat mijn leven. Uh, Juan Richard. En daarvoor hoorde je natuurlijk Gerard Joling en Lieveling. En uh, wij gaan lekker verder met lekkere muziek. En uh, dat is uh, uit de jaren 60, uh, 70. J& and Americans en and Karamia. En tot de tijd voor u. Tot de blokjes van 7 uur. Mijn naam is Gerard Goedenavond. Must we say goodbye each time we part? dat uit de oude Karamia en uh, dat allemaal van Jay en The Americans. En uh, wat gaan we doen? Wij gaan naar de herinneringen van Gratdame. No! Echt wel? Ja, echt wel. Graddame Herinneringen. Mijn kleine jongen spelend in het zand Nog geen besef van wat er komt Ik maak een foto als herinnering Die hij later terug kan zien Ik zie mezelf nog in die zandbak staan Al is dat wel een tijd geleden Die mooie jaren uit mijn kindertijd Leg met me mee. Ik heb een foto over me. This girl, she was sitting in a bar, drinking cappuccino, she said dipa dipa la All that I could say was I'm a amor." Then she hit me in the face and walked out of the door ...tot Jacketti en de Scooters... ...en Ari Vedeci. En daarvoor hoorde je natuurlijk... ...Graddame en zijn herinneringen. Hier bij CVM Entertainment for You... ...op deze zonnige... ...zaterdag. En dat allemaal... Uh, ...ja, op die... 24 e ...van de zesde maand alweer. Ja, we zitten alweer op de helft van het jaar natuurlijk. Dus uh, ja, zo snel gaat dat... Maar oh ja, eerst nog eventjes de zomer, voordat we weer naar de kerst toe gaan natuurlijk. Hé, hey, uh, dat doen we met Wesley Klein en haar over. Ik kan geen dag zonder jou. Zolang ik me kan herinneren. Zolang is dat ik van je haal.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 Want ik mis je zo. Wat een dag zonder jou. We zitten aan Wesley Klein en ik kan geen dag zonder jou hier bij CFM Entertainment voor You. En wij gaan naar Peter Beense. Hallo, ik ben Peter Beense. Ik voel me heerlijk. Ja, en ik voel me ook heerlijk. Entertainment voor u tot de klok is voor 7 uur. De zon staat aan de hemel en ik ben al op pad op weg naar het.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 ik zeg je eerlijk, voel me heerlijk, met een glas op je terras. Het is te gek, een goed gesprek, nou ja, dan ben ik in me De kastelein krijg je niet klein, die heeft altijd zijn woordje klaar. Een bier en zijn een wijn en denk ook zelf niet aan de lijn. Ik maak een grappie, drink me een sappie, is genieten werkelijk waar? Zeg nou eerlijk, dat is toch heerlijk, een vullen lachen, een moois gebaar. Schijnt de zon, dan ben ik om, ja dan trek ik erop uit. Tot de maan zijn gang mag gaan en ik voel dan nog een slaap.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 in het... Ja, en dat allemaal door... Gezongen door Wolkenvrij... Wolkenvrij, ja, zo is het... Hé, hey, en uh, ja, daarvoor hoorde je natuurlijk Peter Beentje En ik voel me heerlijk... Hé, hey, en... Ja, we gaan nog weer langzaam naar de klokken van 7 uur toe, zie ik hier... En uh, ja, we gaan nog even een paar leuke zomerse melodietjes draaien... En dat doen we met Jannes... En hij heeft het over een gebroken hart... Ik hoop het niet... Giedere wol. Heel te mooi weer voor. Hé, hey, blijf erbij. Tot 7 uur en entertainer van Joel, die 106.9. DB plus 6A. Zet Als de liefde op vandaag jou heeft verlaten.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 Want soms niet meer te lijmen Een verloren liefde Die blijft in dromen Voor jou bestaan Een gebroken vraag Laat het zonlicht verdwijnen Maar toch komt de dag die jij met een lach Bindt van die traag. Zoet naar dingen die jou kunnen troosten Je verdwaalt in je verdriet, de weg ben je kwijt Dat terwijl je er niet zelf voor hebt gekozen Het geluk komt terug, maar het vraagt alleen om tijd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 Jij met dag, van die Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. We ah. Van in de zon zijn we eigenlijk aan het einde gekomen van dit programma. Entertainment for you. Ja, Pan in de zon. Ja, ik hoop dat er nog in ieder geval heel veel Pan in de zon komt natuurlijk. En ja, blijf natuurlijk vooral goed drinken. Want dat is belangrijk bij dit weer. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. We het waren weer twee leuke uurtjes, uh, fijne muziek. En uh, ja, Danny de Klerk hier in het eerste uur. En uh, ja, ik zou zeggen, nogmaals bedankt voor het uh, kijken en luisteren. En graag tot de volgende ronde. En uh, ja, denk erom: goed te drinken, dus. En have fun in the sun.